En heel hartelijk welkom luisteraars in de tweede aflevering van Vrijheid Radio. Ik ben weer hartstikke blij dat u er bent. Wij zijn er ook. Henry Serton is er en die gaat aan het einde van dit programma een uh, heel interessant verhaal vertellen over de Oostenrijkse school van de economie. En verder hebben we ook nog een reportage van de diverse borrels die door de Libertarische partij door het hele land gehouden zijn... En we hebben zometeen ook nog Marina, die gaat de agenda doen van alle libertarische activiteiten in het land. En ik heb te gast Amanda Billyrock. Zij heeft een uh, podcast en daar gaat ze het een en ander over vertellen. Verder heb ik een interview met Klaas. En Klaas is een van de jongens die het uh, evenement promoot op 4 juli. Dat is namelijk Project X barbecue op het Binnenhof. Wees erbij. En hij gaat daar zo meteen het een en het ander over vertellen. Verder is Anthony Kotgens er. Ik hoop dat ik je naam nu goed zeg, Anthony. Ja, dat is. Uh, echt. Al een stuk ja, is prima. beter. Ik, ga, ik ben heel slecht met naam, jongens. Uh, Henry is er ook. En we gaan zo meteen, uh, nou we gaan eigenlijk nu eigenlijk de actualiteiten uh, doornemen. En natuurlijk is er ook nog Daniel De Lenteman. En die heeft weer een komische noot. En dat is zo meteen. Ook Teunus, die gaat zo meteen ook nog even een actualiteitje doen. Hij is nu nog even op het toilet, hij komt er zo bij. Maar eerst gaan wij twee uh, gewoon vijf drieën met elkaar de actualiteiten doornemen, niet waar jongens. Inderdaad. Ja, uh, Anthony, jij had wat gevonden in de in, in het nieuws, hè? Ja, het is wat mij eigenlijk weer opviel, is eigenlijk iets van uh, afgelopen woensdag. Onze minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schulz... had toch blijkbaar 1 miljoen euro opzij liggen. Jo. Omdat vervolgens, ja, 1 miljoen euro, dat was nog over, blijkbaar. Mm -hmm. En dat uh, gaat zij inzetten voor het ontwikkelen van een, een parkeerapp voor Par je smartphone. Keer op. Hebben we dat al niet. En niet zozeer uh, eentje. We hebben er volgens mij al legioenen van. Dat klopt. We hebben in feite meerdere van deze appjes uh, vrij verkrijgbaar. Soms ook tegen betaling. Uh, voor onze smartphones. Zowel in de Google Play Store. Als dat mag zeggen ook in uh, de Apple uh, Store. Ja, en, je kent uh, geen ook... reclamecode op commissie ja. Maak gewoon reclame. Nou goed. <laughs> en ook voor de Windows beste? Phone. En ook voor, voor, voor Windows Phone. Die appjes zijn er al. En het enige wat, wat hier wat duidelijker is... dat geld moet op. Ja, hoezo zou je gaan doen, hè? Ja, en, en, en ik bedoel... Wat, wat ik dan denk, hè... Van hoe is dit in godsnaam tot leven gekomen? Nou, ik, wat ik vermoed, hè... Dat is mijn persoonlijke vermoeden toen jij dit vertelde... was dat er een, uh, waarschijnlijk een ambtenaar was... die daar bij het ministerie werkt... waar ook minister Schulz werkt. Dat was een van de lage ambtenaartjes... die geen privéplek heeft, weet je wel. Dus die, die was dan op de parkeerplaats aan de rijden... en denk... Het zit allemaal vol. Ik ga me verder zoeken en liep alle straten door te rijden. En toen dacht hij bij zichzelf, wat zou het handig zijn als er een parkeerapp was. En daar moet er staat in voorzien. Dus die kwam op zijn werk uiteindelijk helemaal bezweet. En die zei van: die dropte zijn plannetje. En je weet hoe dat gaat hè, bij de overheid. Dat plannetje dat gaat van bureau naar bureau, van kastje naar de muur. En uiteindelijk kwam het ergens in een laadje terecht. En daar dook het uiteindelijk uh, op. En Precies, dan heeft ja. er nog zijn er heel veel vergadersessies geweest. Brainstormsessies. sessies. Waarschijnlijk hebben ze nog met elkaar op een paintballen op de heide. En uiteindelijk kwam er een persbericht dat de Appje er kwam met die miljoen die ze nog hadden. Ja, misschien heeft Henry er een ander idee over, maar. Ja, ik denk dat we gewoon ergens gemerkt hebben dat ze in het budget nog een miljoen hadden liggen. En als ze daar niet opmaken, dan krijgen ze het volgend jaar niet uh, uitgekeerd. Uh, Hetzelfde budget. Kunnen. En dan uh, plakken, plakken ze er gewoon een, uh, een, een etiket op van uh, wat zullen we daar nou eens aan uitgeven. Nou, laten we het aan een uh, parkeerapp uitgeven, want dat is er nog niet. En dat geeft tegelijkertijd aan uh, hoezeer dat die Haagse politici met hun hoofd in de wolken lopen. En uh, een, een complete disconnect hebben met, uh, met de markt, waar het dus al lang in, in meerdere uh, vormen beschikbaar is. Ja. Ja, de, de, het blijkt gewoon dat als je als je niet uh, voor je inkomen afhankelijk bent van de markt, dan kun je gewoon doen wat je wilt. Ja. Uh, de politici die zijn niet uh, verbonden met uh, vraag en aanbod. En dus hebben ze geen winst te maken. En dus kunnen ze gewoon andermans geld uitgeven zoals zij zelf denken dat, dat het moet. En uh, ja, de, dan wordt het al heel snel ondersist. Ja, Anthony. Nou ja, dat is precies eigenlijk wat Henry zegt. Bij overheid en politiek, die krijgen niet de. die worden. Niet op dezelfde zaken afgerekend als jij en ik. En het is niet zo makkelijk om het Ammermans geld te besteden uh, dan met je eigen geld. Niemand gaat zeg maar zo uh, zuinig om met, uh, met geld als, als zijn eigen geld. Ja, ja. En dat is ook hier duidelijk het geval. Ja en het is natuurlijk de ultieme stomiteit om economische beslissingen te laten nemen. Door mensen die daar gewoon als ze de verkeerde beslissingen nemen. Uh, geen enkel nadelig gevolg van ondervinden en dan bedoel ik direct een portemonnee kijk want uh, op het moment dat, uh, dat ze op een gegeven moment uh, niet herkozen worden dan worden ze doorgesluist naar een of ander blaadje waar ze uh, netto per maand tussen de 6.000 en de 12.000 euro opstrijken als het niet meer is dus ze ondervinden geen enkel negatief gevolg. Hun portemonnee is niet onderdeel van de risico en de gok die ze wagen. Nou ja, dat is altijd natuurlijk makkelijk met andermans geld. Het is echt het meest domme wat je kunt doen. En nou ja, goed, wat moet ik er verder over zeggen? Het is gewoon absurd. Je hebt trouwens nog meer gevonden over verspillingen. Ja, verspillingen over ten top. Het is een van de spillingen die ik op ...iedere week wel een rubriekje aan doen... ...de verspilling van de week of zo. <laughs> ja, zoiets. Nou, dat zou misschien wel een leuk idee zijn. Ja. <laughs> zou ik zeggen. <laughs> maar wat ik hier in, in dat kader van... weer verspilling vond... ...dat is eigenlijk van diezelfde woensdag. Dus blijkbaar is er een... ...is ben al bij uh, justitie... Uh, ...ben het ministerie al tien jaar bezig... ...om eigenlijk... ...een automatiseringssysteem in te voeren... ...waarmee als het ware... ...een einde moet worden gemaakt... ...aan de papieren strafdossiers. Mm. Het project bleek al voor een deel ingevoerd te zijn... maar elke keer bleek het meer te gaan kosten. Oorspronkelijk begroot op 24 miljoen euro. Uiteindelijk is dat ver overheen gegaan. En ja, het, nu is het ook zo dat het project uh, is, is stilgelegd. Maar... maar daar... Uh, is gewoon een heel leuk opmerking aan toe te voegen. Is dat de overheid concludeert dat het uit een interne audit, dat deze dossiers in feite al uh, in de lade was uh, beland van nou ja, uh, het ronde archief, om het zo te zeggen. Dus het geld was al afgeschreven ook. Nee, maar ja, je ziet hier hoe gewoon inderdaad, het is de ICT, de briljante mannen en vrouwen in deze branche, zodra ze de overheid als klant hebben. Dan maakt het niet uit wat het kost. Nee, en daarbij inderdaad. moet ook gezegd worden. Dat natuurlijk ook helemaal. Wat Harry ook zo aangaf. Er is geen kostenbewustzijn bij deze mensen. Die deze uh, zaken aandragen. Dus ze maken ook geen business case. Hè, van nou ja wat, wat levert het ons netto op. Ja en... nee, maar daaraan zie je dus. Dat het niet te maken heeft met de mensen. Nee maar met een met... cultuur. Een, of een, ja, het is, het is... Nee met de situatie. Ja. Het heeft puur te maken met de situatie. Als je niet afgerekend wordt. Hè, uh, op je fouten en je profiteert niet van, van zuinigheid en efficiëntie... dan krijg je dus verspillingen. En dat heeft niks te maken met de persoon die daar aan het werk is. Het heeft te maken met... Dat schrijft von Mises ook in Bureaucracy, zijn, zijn boek. Het is een smal, klein boekje gaat over bureaucratie. Zegt hij, ja, die mensen die bij de overheid werken... die, die zijn niet zozeer de schuld. Alhoewel, je kunt ze natuurlijk wel aanrekenen... want ze, ze zijn zich wel bewust van de situatie. Maar het is de situatie, het feit dat zij niets te maken hebben... met vraag en aanbod. Het feit dat zij niet die aansluiting hebben... ...met de markt. Daar heeft het mee te maken... ...en niet zozeer met het karakter ja. van de mensen die daar werken. Dat dus, klopt, ja. Je, je, je zou in feite een case kunnen maken... ...dat ze zeggen, ja, maar die mensen doen hun best. Het, het punt is dat ze blind varen. Ze hebben totaal geen enkel gegeven. En ik heb wel eens een gesprek gehad met iemand die... Uh, er was een gesypsidueerde trein... En, ...en die bleek naderhand ergens gewoon in een weiland te staan... te zeggen, ja... Maar ja, we hebben er toch uh, geld aan besteed, maar het heeft toch waarde. Maar het, je, je kunt letterlijk niet weten welke waarde het heeft. Als het gesubsidieerd is, kun je de waarde van die trein niet berekenen. Omdat het niet tot stand is gekomen, het is geen vraaggerichte productie. Dus productie moet ontstaan als gevolg van een vraag. Ja. Snap je? En dan weet je dus ook wat de mensen ervoor willen betalen. En dan weet je dus ook de waarde van het product... Wat uiteindelijk, dan kun je dus in de productiekosten doorberekenen wat het mag kosten en wat het moet gaan opbrengen. Omdat je weet wat mensen ervoor willen geven. Dat is vraaggestuurde productie. Als er dat niet is, vaar je letterlijk en figuurlijk blind. Die structuur zie je dus terug bij gesubsidieerde bedrijven, want die zijn ten dele van de markt afgesloten. Maar je ziet het totaal terug bij de overheid. Je kan het niet beter zeggen, Henry. Absoluut. Ja, maar dan gaan we naar de, de, de, naar de volgende. Al die opstanden die uh, ja, tegenwoordig het uh, nieuws domineren. Misschien kunt u nog herinneren, vorig jaar hadden we de Arabische lente. En ja, het resultaat van, uh, van een van die uh, lentes, namelijk die in Egypte, dat is nu alweer merkbaar. Want ze hebben dus een jaar geleden hebben ze dus Morsi als uh, leider gekozen. Volgens mij nog democratisch ook. En ze zijn hem nu alweer zat. Tenminste een deel van de bevolking. Uh, de andere deel van de bevolking die ziet hem wel zitten. En ja, die twee partijen zijn nu lekker aan, met elkaar aan het knokken op straat. En er is alweer een Amerikaan bij om het leven gekomen. Die zat namelijk het hele, de hele vechtpartij op straat te fotograferen. Werd hem niet ten dank afgenomen. En die man die moest dus met een mes in zijn borst. Die was dus dood, helaas. Nu hebben alle omringende landen. die hebben hun landgenoten uit, het, uit Egypte laten weghalen, Want het uh, schijnt behoorlijk onveilig te zijn. Er is ook alweer een negatief reisadvies afgegeven naar Egypte. En dit brengt mij eigenlijk toch bij het, het, het, de vraag van al die revoluties. We hebben nu ook zo'n revolutie in Brazilië. Waar iedereen massaal de straat op gaat. En er zal binnenkort er ook nog wel weer een paar komen. Dat weet ik zeker. Van hoe zinvol zijn ze eigenlijk. Zolang ze het uh, ja, eigenlijk niet... het de straat omgaan vanwege het non-agressie-principe dat ze graag willen uh, in hun leven, willen zien of het natuurrecht, dan zijn volgens mij, naar mijn idee, al die zijn gewoon compleet zinloos. In Brazilië willen ze dan gaan ze de straat want ze willen beter onderwijs, ze willen beter uh, gezondheidsvoorzieningen en aan wie vragen ze het dan? Aan de staat. Nou, dus het laatste waar je aan moet vragen voor, voor betere voorzieningen. Dat hebben we net uh, al besproken. Ik moest ook weer terugdenken aan, uh, aan de Franse Revolutie. Dat was ook zo'n revolutie. Volk die wilde, die was de, de, de koning zat. Of ja, dat was Lodewijk XVI. Die waren ze zat. Ze hadden honger. Ze hebben hem uh, uiteindelijk gewoon ja, weggejaagd. Een kopje kleiner gemaakt, letterlijk uiteindelijk. Uh, daarvoor in de plaats kwam een dictator die nog veel verschrikkelijker was, was Robespierre. Uh, die was zo verschrikkelijk. Nou, het bloed dat stroomde meters hoog door de straten van Parijs en andere Franse steden. Uiteindelijk waar ze die ook zat. Ja, die is dus ook weer een, uh, om het leven gebracht. En toen kwam Napoleon kwam toen op het toneel. En het eerste daad wat van die man was dus dat hij een volksopstand. Uh, moet jij me even, even, even noemen, Anthony... 13e Vendemière. Ja, die bedoel ik, ja. En, uh, die werd dus op uh, hele bloedige wijze, uh, werden mensen die voor hun eigen rechten opkwamen, werden dus de pan ingehakt. En dat is wat eigenlijk al die revoluties zijn. Je gaat van een ene kooi naar een andere kooi, zolang het geen revolutie is om een non-agressieprincipe of om een natuurrecht. Ik weet niet of Henry hier nog een uh, wijze woord aan toe wil voegen? Ik weet niet of het wijs is, maar er zijn uh, maar liefst twee revoluties, of eigenlijk drie zou je willen zeggen. Maar die, een van die drie, die heel erg dicht uh, mij aan het hart ligt, wordt eerder een opstand genoemd. Maar dat is natuurlijk gewoon een revolutie, maar dat heeft te maken met de volksaard van dat volk. Die houdt niet van revoluties. En uh, de opstand die ik dan bedoel is de Nederlandse opstand. En die had dus toch gevolgd tot de, hè, tot de stichting van de zeven provinciën... Eh, ...waarin er dus een relatieve godsvrijheid veel meer dan in de rest van Europa... Descartes die smokkelde de, de, de, de schrijvers van Galileo Galilei naar Nederland... ...om ze daar te publiceren... Nergens anders in Europa had dat kunnen gebeuren. Uh -huh. En uh, even later in 1688 heb je dus in Engeland heb je de zogenaamde Glorious Revolution... die verdedigd werd door John Locke en uh, zijn vriend Algernon uh -huh. en Sidney. Uh, en er, er wordt wel gezegd van dat de Glorious Revolution een, een bloedeloze revolutie was... maar dat was niet zo. Dat, uh, dat is zeker niet waar. Maar wat wel waar is, dat, dat aan, uh, op de grondslag van die Glorious Revolution... dat, dat ging wel over individuele rechten... Sterker nog, de theorieën van de Glorious Revolution die werden later volop gebruikt en herschreven ter verdediging van de grondrechten van de Amerikanen toen zij hun revolutie tegen Engeland startten. En ook de Amerikaanse revolutie was er een, een veel groter, uh, geen absoluut en zeker nog niet zoals het zou moeten zijn, geen non agressieprincipe maar wel natuurrechten werden daar geproclameerd. Er was een veel groter respect voor individuele rechten dan bijvoorbeeld de Franse revolutie of ja, noem, noem de verdere revoluties maar op. Dus er zijn wel voorbeelden, maar wat je dan vaak ziet is dat ze in de, in de West-Europese invloedssfeer zitten, de, met name de Anglo-Saxische. En, uh, en, en dus Nederland, want ja, in Nederland was er dus, dat was wel degelijk een revolutie natuurlijk, een opstand ja, ja. tegen Philips II. Maar goed, zolang dus die natuurrechten niet aanwezig zijn, ik denk dat je dat heel goed zegt, Johan, dan, ja. dan heb je gewoon een probleem. Dus, uh, maar het, het, het punt is gewoon, en daar heb je heel erg, gelijk in uh, Johan, dat, dat, omdat we in een tijd leven waarin het collectivisme en de, en de staatsaanbidding de norm is, mensen van kooi tot kooi vluchten. Ja. En, en zeker in, in Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten ja, heb, heb je een hele grote kans dus dat de situatie eigenlijk alleen maar verslechtert. Ja, en dat is ook wat vaak kenmerkt aan de meeste regime change wat je dan hebt. Inderdaad, het omverwerpen van de ene machthebber. En als dat gebeurt met een groot, ja, toch vaak gepaard gaat met geweld. Wat we zien tijdens toch wel de <laughs> veronderstelde Arabische lente. Uh, ja. Dan loopt dat verkeerd af uh, Nu uh, is men nog slechter af dan onder uh, Mubarak Ja je krijgt hele perverse situatie ook er heeft, Ik ben haar naam even vergeten Maar een journaliste van Elsevier in haar column die, uh, die heeft een stuk geschreven Waarin ze dus Assad verdedigt van Syrië Omdat, hij, omdat hij, hij Ze beweert niet dat hij perfect is Maar hij is minder erg dan de, bar, dan de islamitische barbaren Zoals zij zelf die omschrijft Die aan de macht zou komen Als Assad zou verdwijnen En, en deze oorlog zou verliezen dan krijg je dus een hele rare situatie dat een dictator in feite door weldenkende mensen verdedigd wordt, omdat het alternatief nog erger is. Nou ja, dat zag je ook onder Saddam zijn op zekere hoogte. Ja, ja. ja. Maar goed, heren, we gaan uh, even weer naar de volgende. We hebben het namelijk Teunus. Die is uh, ook weer hier uh, binnenkomen wandelen. En hij uh, heeft ook het een en ander te vertellen. En dames en heren, dan gaan we nu over naar uh, Teunis. Uit, vanuit uh, Emmen of vanuit Groningen? Ja, dit keer is het nog vanuit Emmen hoor, vanuit maar dat maar binnenkort ben je een Groninger. Nou, Zometeen hebben wij uh, in de uitzendingen, uh, gaan we verder in op, uh, op wat Teunis allemaal beleefd en meegemaakt heeft daar in het Hoge Noorden. Maar nu heeft Teunis een ...actualiteit gevonden in de massamedia. En wat heb je allemaal gevonden? Ja, dat is uh, op donderdag de 27 ste Daar zegt de ministerie van Onderwijs... ...Bussemaker zegt... ...er zijn te veel subsidies verstrekt. Nee. Het is toch wonderlijk nieuws... ...dat een uh, ambtenaar zelf toegeeft... ...dat er te veel subsidies zijn verstrekt. En Naar hoeveel de SP te veel? Was het na nou, dat uh, wordt hier niet genoemd in het artikel... ...maar... Uh, de minister die wilde al 200 miljoen euro aan uh, subsidies korten. En de SP was het daar natuurlijk niet mee eens. Nee. Uh, die vroeg natuurlijk uh, om de boel uh, weer uh, te stoppen en uh, wel door te gaan met die subsidies. <laughs> maar het is toch wel interessant dat uh, de ambtenaren, uh, vooral de SP dan natuurlijk, uh, voldoen aan het principe van Milton Friedman. Die ooit uh, een klassificatie gaf uh, in hoe mensen geld uitgeven. En oh, uh, Milton Friedman uh, die uh, vertelde altijd dat je kunt, uh, geld op vier manieren uitgeven. En ja, de politiek heeft ook een bepaalde methode waarop ze geld uitgeven. En de eerste methode is, dit doe je zelf. Hè? Je geeft geld van jezelf uit, wat je zelf hebt verdiend, aan jezelf. En Dat doe je altijd heel secuur. Dat uh, doe je altijd, uh, uh, ja, je bent altijd heel erg oplettend. Je kijkt naar de koopjes, waar krijg je de korting. En je probeert altijd zo voordelig uit te komen. Dan ga je geld uitgeven, dat is de tweede stap, geld uitgeven van jezelf, maar aan anderen. En dat doe je ook nog wel vrij secuur. Je wil graag uh, een goede deal, een leuk doodje. En uh, nou, uiteindelijk wil je natuurlijk niet te veel moeite erin steken. Dus uiteindelijk ja, maakt het niet zo heel veel uit. Maar dat doe je nog wel vrij, uh, vrij precies. Dan heb je ook een derde niveau van geld uitgeven. Dat komt al een beetje in de richting van de politiek. Vooral iets wat ambtenaren vaak doen. Namelijk geld van anderen uitgeven aan jezelf. <laughs> nou, dat kan natuurlijk uh, niet op hè. Dat kan natuurlijk altijd doorgaan, het liefste. En dan is er altijd meer geld nodig. En dat doen mensen ook vrij uh, accuraat en vrij uh, precies. Maar uh, de vierde categorie... Uh, wat dus altijd gebeurt... en wat vooral de SP dus voorstaat... door middel van die subsidies... is uh, geld van anderen uitgeven aan anderen. <laughs> en dat vooral wanneer jij dan de tussenpersoon bent natuurlijk. Ja, ja. En, uh, en dat is het minst efficiënte... en uh, dat kost natuurlijk ook gewoon het meeste geld. Dus ja, het lijkt mij dat de bussenmaker een keer gelijk heeft wanneer ze ja. zegt dat er te veel subsidies zijn Ja, en dan is het vaak ook wat, wat ze daarmee doen, is een beetje stemmen kopen, hè? indirect. Ja, dat is uh, natuurlijk inherent aan de democratie. Ja, je krijgt hè? een hele zooi volk die afhankelijk is van al die subsidies. En die dan uiteindelijk, om maar afhankelijk te kunnen blijven, dus op die partijen gaat stemmen die die subsidies geven. Ja. Dat klopt. Zo, uh, stu uh, zo stemmen studenten graag uh, op partijen die voor gratis onderwijs zijn. Ja. Zo stemmen ouderen graag op 50+. Plus, ondernemers op VVD. En waarom? Omdat de politici cadeautjes geven aan ze. Ja. Ja, ondernemers die, uh, die proberen de VVD uh, te, te stemmen omdat de VVD is voor subsidies voor ondernemers of uh, minder regelgeving. Al maken ze dat niet echt waar. En uh, ja, de 50-plus partij is natuurlijk voor zoveel mogelijk geld lenen de volgende 20 jaar zodat de babyboomers nog goed met pensioen kunnen. Ja, ja, ja, ja. Wij ik, ik, ik, ik vraag me één ding af. Als de Libertarische Partij uh, ooit uh, ja, zetels zou hebben en die zou zeggen van nou ja, het, het geld wat de, de leden in de Kamer verdienen, dat geven wij terug aan het volk. Hoe zouden ze dan allemaal reageren? Zouden ze dan allemaal zeggen, ja maar dan koop je stemmen. <laughs> ja, dat is een goede hypothese inderdaad, dat uh, kan ik niet zo snel een mening overvormen. Ja, dan ben je gewoon heel direct bezig. Je zegt van nou, het salaris wat Vol. ik als parlementariër verdien, hey, ik geef het gewoon terug aan het volk. Want daar is het vandaag ja, had het... dat geld. <laughs> ja. uh, iemand vertelde mij van de week nog dat uh, het kost ongeveer 30 euro om een stem uh, te kopen. Ja. Dus dat dan kun je daar nog wat kopen. Hey, maar goed, uh, dankjewel uh, Teunis voor, voor jouw bijdrage. Want Daniel de Lenteman die staat ook alweer te popelen om zijn bijdrage te leveren aan dit programma. Niet waar, Daniel? Ja, dankjewel Daniel voor, uh, voor je bijdrage. En dan nu... Een speciale gast, helemaal uit Amerika, dus Amanda Billy Rock, en zij is podcaster, en ik uh, doe het interview in het Engels. Amanda, can you tell us what are you doing? Sure, um, I do. As you said, I uh, have a podcast. Uh, I can be found at amandabillyrock.com, and I like to discuss a lot of different things. Um, as you know, I like to discuss Austrian economics because it offers a completely brilliant and accurate look at how humans really behave and once we know how humans really behave we can determine what you know the ideal sort of system i guess would be for society and and happily that just happens to be no system at all except for mm -hmm. laissez-faire capitalism Um, and then I also talk about uh, philosophy uh, such as the non-aggression principle and free trade and so on and so forth. Um, and then every Friday I post an interview with different freedom fighters from all around the world about mm -hmm. the different things they're involved in. Mm, yeah, That's interesting. And give us an example. What's the last freedom fighter that you had uh, in your show? Sure, that was today. That was His name is Phoenix Zarin. He left the United States last year uh, because he didn't want to be involved with this level of police state anymore. And he started a blog called Five Years Abroad, where he basically gives you the resources that you would need to leave yourself. He has connections with people all over the world as far as how to get residency and get a bank account and get a job and yeah, that's who I posted today. Okay, that's cool, yeah. <laughs> and uh, when, when did you start with your uh, podcast? Uh, how long well, ago? Well, I, start, I started making YouTube videos about a year and a half ago uh -huh. um, and then I launched my own website with tons more content on it. Uh, Two or three weeks ago, actually. So, okay. amandabillyrock.com is brand new. I'm really enjoying it. <laughs> yeah. And how did you get into uh, libertarianism? Uh... You know, it happened about uh, two or three years ago um, when when there was so much talk here in America about, you know, the bad economy. And I had heard it over and over again on the radio and the television and everything. Um, and one day, I just realized that I didn't understand what they were talking about. I didn't know what an economy was, uh -huh. and so I just started researching. And as some of your listeners maybe know about, I found about uh, found out about Ron Paul, and it was through discovering Ron Paul that I came to realize the uh, the truth of what was going on in yeah. the American government and governments around the world, and you know, governments in general. And so that's where it started. Yeah, would, would you like so, to tell us also something with, uh, about the Austrian School of Economy? Because that's our subject that we have uh, in this uh, broadcast. Uh, what do you think it is the influence from Ludwig von Mises and uh, Murray Rothbard? On the generation of today, you know, I what I find so interesting is that uh, Mises was not, in fact, an anarchist, mm -hmm. um, and yet, you know, his disciple, really, you know, his his prodigy protege, mm -hmm. uh, Rothbard, was, in fact, an anarchist. Yeah. And so when when anarchists get attacked from people saying, oh, you know, you must not follow Mises if you're an anarchist, well, it's absolutely false uh -huh. because Rothbard was Mises' protege. Yeah. And so I feel that the the teachings of the Austrian school are just so applicable to everything, you know, because they're not... They're not talking about meaningless things like gross domestic product yeah. and you know like uh, exchange rates and uh, you know what uh, trade imbalances and so on and so forth like digits and graphs uh -huh. that mean absolutely nothing at all. They're talking about the way things actually work, how yeah. supply and demand actually works, how the price system actually works, and. With, and it offers the full explanation of why things go wrong when governments tamper with the economy. Yeah. You know, it's not a guess-and-check voodoo model. It happens every single time. Yeah. And so I think that the Austrian school offers the way for us to judge mm -hmm. how interventions into the economy cause trouble so that we can prevent them. But what we what they teach in school is this uh, ideas from, from what, what's the name of the guy, John Maynard Keynes. Do you have an opinion about him? I do have an opinion about him. And actually, that, that very issue of uh, us having problems kind of explaining the Austrian school of thought to people uh -huh. who were raised on Keynesianism... I actually tried to solve that problem. Um, I have made a full series of hand-drawn cartoons uh -huh. about um, beginning beginning Austrian economics from Henry Hazlitt's books, or yeah. Henry Hazlitt's book Economics in One Lesson, uh -huh. and you can actually find it on my website or on YouTube. And I kind of make it fun, like I make learning yeah. about economics really easy and into little cartoons. So. Yeah, if you ever find yourself wanting to explain Austrianism but, you know, stumbling with it, you should totally check out my cartoons. Check them out. it is uh, They are very awesome. Oh, thanks. Yeah. What, what kind of advice would you like to give to uh, listeners who want to start their own podcast? Sure. Because you can do a podcast in a few different ways. Um, I'll just tell you how I did it, because that's the only way I know. Uh -huh. um, but you just buy a web domain, like a URL, you know, you purchase your whateverwhatever.com or whatever it is that you guys have in the Netherlands. Uh -huh. And um, then you just record your content. See, I... You do audio, although mm -hmm. I do audio and video, so wow. either one is fine. Um, and then there's a great service called FeedBlitz.com, mm -hmm. and you will use FeedBlitz.com to allow people to subscribe mm -hmm. to your podcast, and then every time you post, your subscribers will get an email. And oh. so that's really all there is to it. And just make sure that you're updating on your Facebook and Twitter and all of that so that everybody knows that you're putting out content. Yeah, that's cool. And uh, the, all, all what the people need is a webcam or a headset. Uh... Yeah, I, I use a nicer camera now, but for the first full year that I was making YouTube videos I was actually using like the little camera on my little iPad and sometimes <laughs> I was even using the camera on my little phone <laughs> and so yeah so especially if you're just doing audio and you don't even need to worry about video you don't need anything more than your laptop you really uh, don't Do you have a lot of listeners uh, Um yeah I I have just under 6,000 subscribers <laughs> on YouTube Um, and on Twitter, I have about 2,000 followers, um, and then I have 1,300 likes on my Facebook page for AmandaBillyRock.com, okay. my new uh, Facebook fan page. Okay, uh, good luck with your podcast. and uh, um, yeah, Well, it's a been a real pleasure. Thank yeah, you for having me, me on. Bye-bye. Ciao. Ja, dames en heren, amendabillyrock.com. Vergeet vooral niet haar uh, YouTube-channel, haar podcast of uh, ja, haar website te bezoeken. En anders wel haar Facebook te liken. En dan gaan we nu over naar de Libertarische Borrels. Dames en heren, we hebben op dit moment te gast hier in onze virtuele studio niemand minder dan Kader El 4 Zeg ik dat goed? Dat heb je ja, best goed uitgesproken. Ah, Oké, okay, nou. Heb ik wel eens erger gehoord. <laughs> en uh, ja, jij, bent, uh, jij komt uit Amsterdam. Yes. En uh, ja, de mensen die Café Bastiat, uh, zeg maar, de Amsterdamse borrels uh, bezoeken, die, die kennen jou waarschijnlijk wel, hè? Ja, ik doe meestal de introotjes. Uh, ik, uh, ik leid even. We hebben meestal lezingen en dan vertel ik even kort wat is eh, wat is de LP Amsterdam, wat doen wij, wat willen we bereiken, wat is Café Bastia. Dus ja, als het goed is, dan uh, weten mensen wel wie ik ben. Vertel eens even aan de luisteraars wat uh, Café Bastiat is. Voor degenen die er nog uh, ja, geen kennis van genomen ja, hebben. Ja, graag. Nou, Café Bastiat is de maandelijkse bijeenkomst van de LP Amsterdam. De Libertarische uh, Partij hè, de LP. De Libertarische Partij Amsterdam ja. inderdaad. We zijn, zoals misschien ja, meer mensen weten, na de, na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012... is de Libertarische Partij begonnen om lokale afdelingen op te zetten. En uh, eind november 2012 is de Libertarische Partij opgericht. Uh, de Partij Amsterdam, moet ik dan oh, zeggen. Okay. De, ja, LP ja. Amsterdam. We zijn vrij snel begonnen met, uh, met maandelijkse bijeenkomsten te organiseren. Hè. In Den Haag gaat dat natuurlijk al met, uh, met de LP headquarters. En we wilden dat heel graag in Amsterdam doen. Nou, we hebben dat Café Bastia genoemd. Dat is een naam die, die hebben we gekozen in de, de Facebookgroep met z'n allen. We hebben gewoon gestemd. Zo, democratie. En, uh, <laughs> nou ja, eh, vrijwillig hè. Dat, uh, <laughs> ja, niks ja, mis ja. mee. Dus ja, dat moet uh, ik jou niet uitleggen. <laughs> Nou ja, Café Bastia, wat, ja, we proberen met Café Bastia, vertel ik altijd, op een toegankelijke manier een stimulerende kijk te geven op de fundamenten van de samenleving. We vullen dat op verschillende manieren in. Uh, we hebben lezingen, we hebben groepsdiscussies, fora. Ja, en af en toe ook gewoon een borrel. Want ja, het moet natuurlijk ook uh, gewoon uh, gezellig zijn. Dat is, uh, dat is erg belangrijk. Uh, meestal uh, nodigen we uh, ja, een goede spreker uit. We hebben, we hebben Frank Karsten gehad, we hebben Twan Mandus gehad. ...Albert Spits gehad. De laatste keer, de laatste Café Bastia... ...is Karel uh, Beckman uh, langs geweest. Die heeft een groepsdiscussie geleid... Mm -hmm. ...over uh, eigendom van... Van grond, privaat eigendom van grond. Mm -hmm. Dus ja, we proberen dat. Ja, we proberen de Amsterdammer kennis te laten maken met het libertarisch gedachtegoed. En hoeveel uh, mensen komen er ongeveer? Nou, zo tussen de, de. Ja, als het druk is, hebben we 40 man op een normale bijeenkomst, ongeveer 25. Oh, Oké. Okay. En wanneer ja. is de, de volgende eigenlijk? De volgende is uh, 16 juli. Het is altijd de derde dinsdag van de maand. Uh -huh. Ja, de volgende is 16 juli. Maar de volgende is, uh, dan hebben we geen spreker. De volgende staat echt in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In okay. maart 2014 komen die. We, we nodigen iedereen uit om uh, met ons van, van gedachten te komen wisselen over uh, al dan niet uh, deelnemen aan de verkiezingen. En kijken uh, naar nou, wat voor animo is daarvoor en wie zou ons daarbij, daarbij willen helpen. Oké. Okay. Dus jullie ja. hebben wel plannen om uh, Amsterdam te gaan uh, veroveren met het uh, libertarische gedachtegoed. Dat is natuurlijk wel. En uh, daarbij ook nog een zeteltje zitten. te doen. Ik, wat ik me dan wel afvraag: hebben jullie dan, stel jullie hebben een zeteltje en iemand gaat daar zitten. Gaan jullie ja. dan uh, gestolen geld aannemen? Gestolen? Ja, tuurlijk. Zoveel mogelijk van je eigen <laughs> geld terughalen. <laughs> ja, oh, zo zie je dat. Nou ja, ja. Ja, ja, flauw. Nee, ja, we hebben. Uh, tuurlijk, dat is een, een, een hot issue hè, in, uh, in onze, in ja. onze kringen. Nee, we hebben een, uh, tenminste dat is een voorstel, dat, want het is nog niet officieel bekrachtigd, maar je kan het wel even vertellen in de vorm van een voorstel. Uh, we vragen wel aan de kandidaten die, uh, die zich verkiesbaar zouden stellen om dat geld gewoon of in de partijkas te, te stoppen of te verrekenen met betaalde belastingen. Oké. Okay. Dus we zien het als een belasting teruggave, zeg maar, voor die persoon. Ja, ja want dat geld in de partijkas uh, stoppen, dat is wel heel erg SP-achtig. hè? ja. Ja, nee, oké. Okay. En uh, dan, dan, dan net zoveel je... verdienen als wat de, de, de, de grote roerganger destijds in de worstenfabriek in Os verdiende. <laughs> ja. ja, maar goed, als je dan het gestolen geld uh, weer inzet... Om, uh, hey, om vrijheid te verspreiden, ja, ja. dan uh, is dat wel weer uh, ja, of een goed of jullie krijgen, je krijgt dan weer salaris in bitcoins of zo. Hé, <laughs> ja. hey, maar even, een, uh, waar, als, als mensen dit horen en ze denken zoiets van... hé, hey, ik zou wel eens bij dat café Bastiat uh, willen wezen, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, nou, we, we hebben een, uh, een, een mooie website, lpamsterdam.nl. Waar Maar je bedoelt, een locatie? Dat... Uh... Locatie, ja, meestal is dat uh, in uh, De Heffer. De Hever, dat is een café, café. Café De Heffer. Café ja, De ja. We Heffer. Hebben dus mooie zaal, dat is een, een hele mooie locatie. Dat is het voormalig Aksijnshuis van, van Amsterdam. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dus uh, dat vinden we altijd wel een mooie plek om, uh, om onze lezingen te, te, te houden. Uh, maar goed, als je naar lpamsterdam.nl gaat, dan kun je daar uh, ja, al het nieuws uh, rondom de Lp Amsterdam uh, volgen. Dan blijf je altijd op de hoogte van... Uh, van wat, wanneer en waar. Dus hou die website in de gaten. lpamsterdam.nl En uh, nu even over jou. Want hoe ben jij in aanraking gekomen met het libertarisme? Met het libertarisme? Ja, ik ben via het beleggen ja, eigenlijk in aanraking gekomen met het oh, libertarisme. Dat is ook een manier. Ik ben in, nou zeg, 2000, 2001 ben ik uh, in het effectenbedrijf uh, gaan werken. Bij uh, ja, online, uh, online brokers. Dus wel, ik ja, dat vond ik altijd wel interessant om, om ja, met beleggen bezig te zijn. En dan dacht ik, tenminste ik ging dan ook naar, naar, naar bepaalde goeroes luisteren. Mm -hmm. En uh, mijn goeroes waren uh, ja, echt ja, libertariërs, Jim Rogers en Mark Faber. Ja, als, je dan, als ik dan luisterde naar interviews van, uh, van die twee... die waren altijd uh, heel erg kritisch over politici... en uh, centrale bankiers. Ja, dat heeft mijn nieuwsgierigheid uh, gewekt. En ik ben... Uh... Ja, eigenlijk door hun ben ik me meer gaan verdiepen in uh, ja, libertarische werken... of ja, eigenlijk uh, Oostenrijkse school. Ik <laughs> denk aan Heslid, Hayek, ja, von Mises, what about. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in monetaire politiek. En uh, vanaf daar, ja, steeds meer gaan lezen... Ja, en dan, ja, dan, kom je, dan kom je terecht op, op andere gebieden. Hè? Dus uh, niet alleen maar de economie, maar ook onderwijs. Zo, nou, ga zo door. breder maatschappelijk, zeg maar. Mm -hmm. Denk je ook dat je altijd al een uh, libertariër was? Of denk, of denk ja. Je, uh, ja. Ja, ja zonder het, uh, het plakketje erop te... Uh, ja, zeker. Mm -hmm. Dat altijd een beetje ja. moeite gehad met gezag en zo. Ja, nou inderdaad. Uh, zinloze regels. Uh, dan moest je me altijd uitleggen van uh, waarom zijn die regels dan? Ja, waarom moet ja. ik me daaraan houden? Uh, altijd een beetje moeilijk op school. Tenminste wat betreft gewoon domweg opdrachten uitvoeren en uh, luisteren naar gezag. En, uh, ja, inderdaad. Dus eigenlijk ook een beetje de manier van hoe je kan ontdekken of iemand eigenlijk al een libertariër is zonder dat hij het weet of niet. Van uh, als je altijd vraagt, maar waarom? Waarom die regels? <laughs> ja. Nee, dat, dat denk ik wel, ja. ja. Dat is een goede start. Dat hij in ieder geval niet klakkeloos alles ja, uitvoert wat hem opgedragen wordt. Ja, een beetje kritisch, uh, kritische houding. En het uh, ja, centraal thema in deze uitzending is uh, de Oostenrijkse school van de economie. Hoe belangrijk denk jij dat de Oostenrijkse school van de economie is geweest voor de moderne wereld waar we nu in leven? Op dit moment is het natuurlijk ja, marginaal. Het, heeft, uh, totaal, het wordt gewoon niet serieus genomen. Ik begrijp dat het, uh, dat het nauwelijks wordt, wordt onderwezen op scholen. Universiteiten, daar hoef je ook niet mee aan te komen. Ik hoorde iemand zeggen dat, dat als je daar een scriptie over wil schrijven... Dat, dat ze dan echt uh, ja, heel gek aan zitten te kijken. Op dit moment heeft het gewoon uh, nul invloed, zou ik ja. willen zeggen. Tenminste, dat, dat is mijn... Uh, en als je kijkt naar, naar, naar het beleid en hoe het systeem in elkaar zit... Ja, dan, uh, dan zie ik niet hoe, uh, hoe de Oostenrijkse school uh, ook maar enige invloed heeft. Ja, denk je ook dat de, de, de wereld juist nu, keihard uh, als een sneltrein richting de afgrond gaat. Juist omdat ze de waarschuwingen van, Oostenrijk, van, van mensen die beïnvloed zijn door de Oostenrijkse school van de economie, zoals Ron Paul. En dat ze die mensen niet serieus nemen of er gewoon niet uh, naar willen luisteren. Dat dat ook de reden is dat we nu gewoon compleet uh, richting de afgrond gaan. Uh, ja, niet wij hoor, maar gewoon de, de verschillende ja. landen hier in de wereld. Ja, nou ja, dat gebeurt inderdaad, dat we op de afgrond afgaan. En uh, ja, de vraag is uh, niet of, maar wanneer. Hè? Wanneer raken we nou op die muur? Ja. En we hebben natuurlijk niet zo lang geleden, leek het erop dat we die goed hadden geraakt. Hè? 2008, 2009. Alleen ja, nu uh, lijkt het, tenminste als je mensen om je, om je heen ziet, en, uh, ja, lijkt het toch enigszins onder controle. Tenminste, dat is de indruk die ze <laughs> wel weten te wekken. Niet dat de werkloosheid of zo afneemt, dat, dat soort dingen dan weer niet. Hè? Maar het, dat gevoel van het staat op instorten, zoals in 2008, uh, 2009, dat, uh, dat gevoel is er volgens mij niet meer. Ja, mensen zitten nou in, met de illusie dat ze weer eruit aan het klauteren zijn. Nou ja, misschien is dat ook wel een beetje zo in Amerika, ik weet niet. Het is daar, ze zijn daar wel wat, wat voortvarender uh, bezig geweest, geloof ik, met, met, met banken failliet gaan, met een beetje schoonvegen van het systeem. Niet, niet dat ze er zijn of zo. Het is ook niet allemaal op de, de, de perfecte manier uh, verlopen volgens de Oostenrijkse school. Maar ik heb, ik heb het gevoel dat het daar toch, ja, dat ze daar wat, wat, wat, wat beter gaat dan in Europa. Dat is mijn gevoel. Dat is mijn ja, ja. gevoel. Ja, helaas. Iedereen denkt van... Die mensen zitten allemaal massaal in een soort stuiptrekking van... Oh, daar gaat iets mis. Oh, de overheid moet het oplossen, weet je wel. Ja. Terwijl dat juist de juiste reden is dat het misgaat. Maar, ja, maar dan ziet niemand dat, hè. Dat is, ja. Uh... ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is echt moeilijk uit te leggen. En, nou ja, dat weet je zelf ook wel. Dat ja. maak je waarschijnlijk ook uh, bijna dagelijks mee. Ja, het is echt zeer vermoeiend. Dan moet je het weer gaan ja. uitleggen weet je wel. Dat is het een vermoeiende leven van een libertariër. Van, van een libertariër die nog een beetje in zijn Jehovah... In zijn uh... Jehovah-rol zit. Ja, iedereen bekeert. ja. ja volgens mij werkt het beste humor. Ik weet niet of jij dat ook vindt. Nou ja, tuurlijk. Humor werkt natuurlijk hartstikke goed. Als, als, je, als je dat, het dat humor beetje... brengt, weet je wel. Dan Klopt. is, het, nou, dan is het in één keer ook iedereen het met je eens, hè. <laughs> Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat... Uh... Nee, maar goed, in ieder geval uh, dankjewel uh, KDR voor Graag uh, En ik zou zeggen. Uh, hoi hoi. <laughs> uh, Oké, okay. hey, thanks. Uh, okay. Succes. Dames en heren, in uh, Groningen is ook nog een spontane borrel gesignaleerd. En ik heb nou iemand gevonden die ons daar heel veel over gaat vertellen. En zijn naam is Teunus. Ja, dat klopt. Dat ben ik. Oké, okay, jij bent een Teunus. Een Groningse naam. Een echte yes. Groningse naam. Kan je ook een beetje Gronings? Of... Natuurlijk niet, jong. Waar wilst er dan hun? Oké, okay, nou ik geloof je. <laughs> je hebt me overtuigd. <laughs> wat was er gebeurd in Groningen? En uh, We moeten even de datum noemen, want dit wordt allemaal zondag uitgezonden. Maar gisteren hebben we het over woensdag, de 26e. Klopt, uh, woensdag 26 juni 2013, dat was uh, de dag inderdaad in Groningen. En wat is uh, de uh, plaatsdelict? Uh, dat was uh, aan de Brugstraat 7a. Een, Oeh, daar is allemaal gebeurd. Precies, uh, wat we daar uh, hebben gedaan, we hebben daar uh, vergaderd over uh, mogelijke plannen om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo. Als uh, LP Groningen, Libertarische Partij Groningen. En uh, ja dat is sorteert door alle leden. We hebben zelfs al een uh, voorlopig bestuur en uh, campagneleider, lijsttrekker en, uh, en dat soort zaken. Dus uh, het, uh, het begin is er. En wat is er daarna allemaal gebeurd? Uh, nou, we hebben besloten ja, in welke richting onze campagne zich uh, zou kunnen ontwikkelen. We hebben ook alvast een beetje gebrainstormd over mogelijke uh, partijprogramma, Maar daar kan ik nog niks over zeggen. En uh, daarna hebben we besloten om uh, op het succes maar eens even te borrelen. En zijn we naar ons stamcafé gegaan. Dat uh, is uh, midden in de stad, naast de uh, Olle Griezen, zo wordt hij genoemd. Uh, de Martini-toren. En daar hebben we dan nog even lekker geborreld. En hoe is dat allemaal verlopen? Nou, de borrel ging uh, zoals altijd heel erg relaxed. Uh, we hebben gesproken over allerlei interessante onderwerpen. Uh, Victor van der Sterren uh, kwam weer aanzetten met zijn uh, verhalen over de Germanen. <laughs> Waar we natuurlijk allemaal uh, mooi over konden meepraten. Nog een beetje mede je gedronken? Dat... Nou, ik heb inderdaad niet gedronken. Oh, uh, okay. De rest natuurlijk wel. Maar ik, uh, ik had het voorrecht om met de auto te reizen. Dus uh, ik was de Bob. Dus voor jou geen mede? Nee, nou, het is niet zo erg. Ik ben niet zo'n uh, okay. zo drinker. En waar, waar kon Victor mee aanzetten? Ja, Victor had een heel leuke, uh, een leuke opmerking. Hij ging ons even vertellen hoe het zat met de Saxen vroeger. Dat, uh, het Saksische... In het Saxisch hadden ze geen u en jij. Ze hadden alleen dau. Waar het Engelse woord you vandaan komt. Oh, okay. En uh, dat zowel grootlandheren als uh, kinderen en ouderen en uh, vrouwen uh, werden allemaal aangesproken als douw. En dat de Franken juist uh, het onderscheid hadden tussen u en jij. En dat de Engelsen eigenlijk altijd uh, douw zeggen wat eigenlijk u betekent. In plaats van uh, uh, jij. Okay. Wat wij natuurlijk denken. Ja. Maar dat was wel uh, heel interessant hoe Victor dat allemaal uitlegde. Je kunt echt merken, we kunnen wel zeggen dat hij een soort Germanicus is of zo. Germanica -kunde of zo, ik weet niet of dat bestaat, maar mocht het bestaan dan is hij het. De luisteraars die mogen dan bij deze, als ze willen, dat natuurlijk vrijwillig gaan proosten en het glas gaan heffen op de geboorte van de Libertarische Partij Groningen.